5 uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong. Tientallen doden bij noodweer Verenigde Staten. Overvallers sluiten gezin op in eigen kelder. En Annie M. G. voor Brigitte Kaandorp en Theo Nijland. Het dodental als gevolg van het noodweer in de Verenigde Staten is opgelopen tot zeker 35. Al drie dagen worden verschillende staten in het zuiden van het land geteisterd door tornado's, overstromingen en hagelstenen zo groot als grapefruit. In North Carolina zijn dit weekend meer dan 60 tornado's geteld. Hulpdiensten zoeken in het getroffen gebied naar meer slachtoffers. Volgens de gouverneur zijn het de dodelijkste voorjaarstormen sinds 1984. Frankrijk heeft een trein uit Italië tegengehouden omdat er illegale Tunesische immigranten in zouden zitten. De Italiaanse spoorwegen zeggen dat de trein geen toestemming kreeg om het land binnen te rijden bij de grensplaats Menton. Tunesiërs kunnen sinds kort vrij door de Schengenlanden reizen... omdat ze tijdelijke verblijfsvergunningen hebben gekregen van Italië. Daar melden zich sinds de politieke omwentelingen in Tunesië... veel Tunesische vluchtelingen. Vanwege de kwestie heeft België de grenscontroles verscherpt. Op de luchthavens van Zaventem en Charleroi moeten Tunesiërs geldige papieren kunnen laten zien... en genoeg geld bij zich hebben. Ook moeten ze het doel van hun reis kunnen aangeven. In Woerden hebben overvallers gisteravond een gezin opgesloten in de kelder van hun eigen huis. Ze sloten eerst een oppas en twee kinderen op. En toen de vader en zijn vriendin thuis kwamen, werden ook zij naar de kelder gestuurd. Alleen een dochtertje van vier lag nog boven te slapen. Toen ze vanochtend wakker werd, kon ze haar familie niet meer vinden. Daarom ging ze naar de buurman die de politie belde. Het is niet bekend hoeveel de overvallers hebben buitgemaakt. De politie heeft 22 mensen aangehouden die zouden handelen in drugs. In Rotterdam pakte de politie vrijdag na verschillende invallen 10 mensen op. Ze worden verdacht van heroïne, smokkel en witwassen. De politie nam 60 kilo aan heroïne in beslag, enkele boten en 600.000 euro. In de provincie Utrecht werden bij invallen twee hennepplantages gevonden met zo'n 1300 planten. En Verder werden auto's in beslag genomen, een motor, 300.000 euro en een geldtelmachine. De Utrechtse politie pakte twaalf mensen op. De verdachten zijn tussen de twintig en de vijftig jaar oud. In Doorn bij Utrecht is gisterochtend een ambulance tegen een stapel stenen gebotst. Over de hele breedte van de weg was een muur gebouwd van drie lagen hoog. De ambulance reed vanwege een spoedklus op hoge snelheid. Het personeel bleef ongedeerd, maar de ambulance raakte zwaar beschadigd. De stenen kwamen, kwamen van een pellet langs de weg. En de politie denkt dat meerdere mensen de muur hebben gebouwd. In Amsterdam is de Annie M.G. Schmidprijs uitgereikt... aan cabarettière Brigitte Kaandorp en componist Theo Nijland. De twee kregen de prijs voor het liedje Lente... uit de theatershow van Kaandorp in 2009. De jury roemt de simpele maar beeldende taal in het liedje... en de natuurlijkheid van de melodie. Eerdere winnaars van de prijs voor het beste kleinkunstlied... zijn onder andere Freek de Jonge, Sarah Kroos en Maarten van Roosendaal. Het is de eerste keer dat Brigitte Kaandorp de Annie M.G. Schmidprijs wint. De Amsterdam Goldrace is gewonnen door de Franse wielrenner Philippe Gilbert. In de enige Nederlandse wielerklassieker reed de Luxemburger Andy Schlek lange tijd solo vooraan. Maar hij werd zo'n kilometer voor de finish door een achtervolgende groep bijgehaald. En Philippe Gilbert was de snelste uit die groep. PSV is de nieuwe koploper van de Eredivisie. De Eindhovenaren wonnen vanmiddag in Almelo met 2-0 van Heracles. FC Twente liet punten liggen in Doetinchem. Het werd 1-1 tegen de Graafschap. PSV en FC Twente hebben nu allebei 65 punten... maar PSV heeft een beter doelsaldo. Ajax volgt op de derde plaats met 1 punt achterstand. De ploeg van Frank de Boer won in Nijmegen met 2-1 van NEC. Het weer. Vanavond verdwijnen in het binnenland de stapelwolken. Aan de kust blijft het langer bewolkt. Het koelt af naar 7 tot 10 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig en droog. Het wordt 18 tot 21 graden. En ook de dagen erna is het zonnig lenteweer. AMB Verkeersinformatie. Op de A1 Amersfoort naar Amsterdam staat al een groot deel van de dag file vanwege de werkzaamheden daar dit weekend. Tussen de afrit Bunschoten en de afrit Soest, 2 kilometer. De weg blijft tot uiterlijk maandagochtend afgesloten. Op de A2 Amsterdam Den Bosch tussen Maarsen en Knoop het Oude Rijn, 2 kilometer. En files op de route van Amsterdam naar Den Haag. Op de A4 staat bij de Oude Rijn Dijk 3 kilometer. Op de A44 naar Den Haag tussen Leiden en Wassenaar, 4 kilometer.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 Dat en meer vanavond in KRO Brandpunt om kwart over tien op Nederland 2. <tiep> <tiep> <tiep> <tiep> <tiep> <tiep> <tiep> <tiep> Het laatste uur van deze heerlijke sportmiddag beginnen wij in de Kuip in Rotterdam. Feyenoord, Willem 2. Bas Tegeler. Het is 2-1 geworden voor Feyenoord. Heel snel na de gelijkmaker zat ook de tweede erin. Terwijl nu de derde dreigt voor Willem II. Maar die wordt dan uiteindelijk door Koejovic voorkomen omdat hij de bal kan vangen. De tweede komt op naam van Miaichi. Na een prachtige combinatie met Mokodjo en Mewes komt de bal voor de goal. De Miaichi kan hem twee minuten na de gelijkmaker binnen rammen. Over de gelijkmaker nog steeds wat eh, onduidelijkheid trouwens. Nadat de hoekschop voorkomt, de bal door Wijnaldum wordt binnengewerkt. Staat van Willem 2 een verdediger op de lijn, die werkt de bal weg. De vraag is nu, staat die verdediger op of achter de lijn? En zat de bal van Wijnaldum dus al of niet? De rebound die ieder geval komt al voor de voeten van Castanjos en die werkt hem binnen. Daar zullen de beelden nog wel eens op bestudeerd worden om te kijken wie nou die gelijkmaker achter zijn naam krijgt. Hoe stom het ook klinkt, na de 2-1 van Miaichi... Doet dat er bijna al niet meer toe. Wordt het dan alsnog 3-1 Wijnaldum. En dan gaat er een vlag omhoog voor buitenspel. Nou denk ik dat Castanjos wel buitenspel staat. Maar Wijnaldum niet. Maar er gaat wel een vlag omhoog. En er klinkt ook een fluitje. En dat betekent dat Feyenoord deze kans niet krijgt. Waar het dacht recht op te hebben. 35 minuten in de Kuip, Feyenoord-Willem 2. Het is de moeite waard voorlopig. Het is 2-1 voor de Rotterdammers. Gaan wij naar de Amstel Gold Race. Gewonnen door Philippe Gilbert, Jo Lippens. Hoe zag het veld er verder uit? Wat daar verbrokkeld allemaal binnenkwam? Ja, ze kwamen verbrokkeld over de streep. En de kleine van Philippe Gilbert die is er ook niet echt gelukkig mee. Want die, ja, die was toch een beetje aan het huilen nu op het podium. Met de armen van papa. Die trots als een pauw op het podium staat. Als hij juist een glas bier echt een één keer naar achteren klokte. Hij zal wel dorst hebben gehad na deze... Deze overwinning in toch wel warme omstandigheden. Mooi podium trouwens. Gilbert geflankeerd door Joaquin Rodriguez, de Spanjaard. En Simon Gerrans, de man van Team Sky. Die toch ook eigenlijk wel... Ja, we weten dat hij dit kan. We weten dat hij goed kan rijden in dit soort wedstrijden. Maar toch ook wel mooi dat hij op het podium staat. Daarachter op de vierde plek de Deen Jacob Vogelzang. Dan Alexander Kolobnev, de Russische kampioen. Oscar Freire, de beste renner van Rabobank op de zesde plek. Dan Björn Leukemans, de beste de man van Vakanseleid, die andere Nederlandse ploeg uit uh, de World League. En dan uh, kijken we verder naar beneden. Op de achtste plek Ben Hermans van Radio Shack. Robert Geesink, beste Nederlander. Op de negende plek en op de tiende plaats Paul Martens. Maar de kopgroep bestond natuurlijk, de achtervolgende groep op Andy Sleck, bestond natuurlijk uit twaalf uh, man. Daar zat nog een Nederlander bij. Steven Dalenboud sprak na afloop van de koers met Johnny Hogeland. Wat voor finale was dit in jouw beleving? Ja, uh, het was natuurlijk uh, zoals ik al gevreesd dat hele dag heel nerveus. Er stond best nog redelijk wat wind. En uh, ja, op een duur uh, tweede, voor de tweede keer koudberg is nog de vol. En er lag volgens mij een drie roep of zo. Toen zat ik eigenlijk vrij makkelijk mee. En uh, ja, toen vanaf de kruisberg gebeurde het gewoon. En uh, ja, ik kon net mijn wat honingje aanpikken samen via een koer. En ja, toen waren we weg. En... Ja, na de Keutenberg zat ik nog mee en, uh, ja, Slek was weg, dus ja, wat moet ik dan doen? Uh, Leukie was mee en, dus, ja, en ik ook, maar ja, je moet iets, dus ik heb ja, gewoon, gewoon meegereden en, uh, om te proberen het gat zo klein mogelijk te houden dat Leuke man zo'n goede uitslag kon rijden in de finale. En, en kon ik ook niet meer op het binnenblad op de laatste keer. Ik hou helaas mee af, ja, dat ook niet meer toen. Maar Hoe voelde jij? Je? Was jij ermee bezig met, met z'n allen aankomen met die groep aankomen op de Kouwberg en wat je dan zou doen? Nou ja, hij wilde gewoon een goede uitslag rijden. En uh, ik zelf ook, maar uh, als je met twee man zit, moet je wat. Ik kan moeilijk uh, in het laatste wiel blijven zitten en dan uh, achter worden en dat leuke man ook niks is. Dus uh, we zijn een ploeg, dus ja, dan uh, is dat zo. Eerder in de koers probeer je ook al even om weg te komen? Ja, eh. Uh... Oh ja, bij de sub -Rubbe. Ja, als van een moeten wij meezitten. Anders zitten we willen dag achtervolgen. Was het een scenario waar je vooraf had, voor had getekend, of had je het liever tot totaal anders gezien? Nou ja, er werd gelukkig een beetje gekoest. Uh, vorig jaar vond ik het veel tammer. Eigenlijk. En we gingen we met 150 man uh, volgens mij naar de kruisbergen. En nu was het al, iedereen zat al zo. En. Uh, dus was het eigenlijk wel een iets betere koers voor mij. Wat vind jij met wat voor gevoel de ploeg mag terugkijken op vandaag? Ja, ik weet niet veel leuke het leuker wordt, maar ik denk dat was ploeg heel goed. Ja, het zou natuurlijk mooi zijn als we een podiumplek konden halen, maar dat ging helaas niet. Maar volgende week een luik kijken. Ja, volgende week naar een luik kijken. Dat zei Johnny Hoogland. Hij werd uiteindelijk elfde daar in die Amsterdam Gold Race. Beste Nederlander was Robert Geesink op de negende plaats. We gaan weer eens even voetballen in Rotterdam. Feyenoord, Willem II. Hoe lang nog tot de rustbas? En nee. toen was Bas even weg. Um, betekent dat ik nog even een tennisberichtje voor u heb? Ja. Rafael Nadal, die heeft voor de zevende keer alweer het toernooi van Monte Carlo gewonnen. Hij. Uh... Versloeg in, zijn, in de finale zijn landgenoot David Ferrer met 6-4 en 7-5. Het is alweer zijn 44ste titel in zijn loopbaan. Mooi succes voor Nadal. De lijn met Rotterdam is dus even weg. Het staat 2-1 bij Feyenoord. Willem II na zo'n 40 minuten spelen. Gerard de Groot, Pinoquet, Oranje-Zwart. Kijk je naar. Je hebt alle uitslagen en langzamerhand de beslissingen die naderen in de hockeycompetitie. Ja, er zijn vandaag, is er één grote beslissing gevallen. De eerste vier zijn bekend van de hoofdklasse. Luister eerst maar even naar de uitslagen. AGC, SCRC 1-2. Amsterdam, HDM 5-1. Tilburg, Kampong 1-4. Laren, Den Bos 7-3. Bloemendaal, Rotterdam. Een hectische wedstrijd. 3-1 voor Bloemendaal. En uiteindelijk 3-5 voor uh, Rotterdam. En toen toch nog in de slotfase 5-5. Bloemendaal, Rotterdam dus 5-5. En Pinoké, Oranje, Zwart. Het werd 1-1. En ik zei het al, de beslissing ten aanzien van de top 4 is gevallen. Bloemendaal, Amsterdam, Oranje, Zwart en Rotterdam worden dat. En Pinoké niet Jesse Mailleu. Het seizoen is over. Nou, het seizoen is nog niet helemaal over. Want we hebben eigenlijk dit seizoen maar één keer gewonnen van een topploeg. Of een top 4 ploeg. Amsterdam uit 1-0. Dus nu hebben we Rotterdam nog. En we willen eigenlijk aan onszelf nog wel bewijzen dat we ook een keer van zo'n ploeg kunnen winnen. Maar je bent de kampioen dus van het rechter rijtje, zoals dat heet. Nee, we zijn de best van de rest. Is dat, hè? Ja. <laughs> maar dan zit je er zo dichtbij. Dan ga je naar volgend jaar kijken. En dan... Dan is er een plan. Wat, wat gaat er gebeuren bij Pinoké? Gaan jullie investeren nog in spelers? Dat je toch bij die top 4 wil komen? Of uh, zeggen een aantal jongens van jouw leeftijd met alle respect van... nou het is mooi geweest. Nou de jongens van mijn leeftijd die zeggen het is nog lang niet mooi geweest. Want er valt nog genoeg te halen. Ik denk dat uh, het probleem zit hem vooral in dat we niet constant genoeg zijn geweest. Uh, we hebben gewoon punten laten liggen tegen ploegen die, uh, die onder ons stonden. HGC bijvoorbeeld, uh, uh, maar ook Den Bosch. En, en daar zit denk ik het probleem meer in. Maar we gaan zeker proberen om, om dit team bij elkaar te houden. Want we zijn eigenlijk gewoon op de goede weg. Drie jaar geleden speelden we gewoon uh, play-outs. Vorig jaar zijn we geloof ik net achtste geworden. En nu staan we vijfde. Is um, ja, dus... Jullie beste seizoen ooit hè? Uh, ja, nou, sinds dat ze terug zijn in de hoofdklasse. Maar daarvoor zijn ze één keer ook vijfde geworden. Want toen zat ik er nog niet bij. Maar uh, ja, ik denk dat er genoeg te halen valt nog met dit team. Ik denk wel dat we in de breedte nog, uh, nog wat spelers erbij moeten halen. Want je ziet gewoon wel dat we op het laatst dat, uh, in wedstrijden toch denk ik iets te weinig lucht hebben. Zeker als er ook blessures vallen met Balder Bomans En uh, ik ben geblesseerd geweest en uh, Timmer Hoijing is geblesseerd geweest. Dus dat moeten we eigenlijk proberen uh, uit te sluiten volgend jaar. Dus we moeten die... is, er, is er geld? Ja, volgens mij wel, wat ik begrijp. Pieter Offerman is zeg maar, de oud-coach uh, oud van, uh, van jullie van Bloemendaal, een, een man met veel uh, hockey-successen, ja. is jullie technische directeur. Uh, wat staat er op zijn lijstje? Nou, kijk, wat belangrijk is, is uh, en daar houdt Pieter zich heel erg mee bezig, is dat kijk, we hebben een hele goede jeugd nu. Die uh, zijn vorig jaar Nels kampioen geweest in de B1 en de A1. Dus we moeten ervoor zorgen dat er in ieder geval plek is dat die jongens erbij komen. Want uiteindelijk willen we natuurlijk gewoon naar een team toe wat alleen maar uit, uh, uit Nederlanders bestaat. En ideaal gezien eigenlijk alleen maar uit Pinoké opgeleide spelers. Nou, dat is natuurlijk een utopie, die ga je nooit redden. Je moet natuurlijk... Geert Wilders zou het fantastisch vinden. <lacht> nou, een paar moslims erbij zou ik wel kunnen waarderen hoor. Maar, uh... <lacht> maar uh... nee, dus dat is wel heel belangrijk. Ik denk alleen wel dat we. Kijk, je ziet natuurlijk, dat we hebben nu best veel jonge jongens erbij. Hebben. We hebben ook best veel oude jongens. En in het midden zit er eigenlijk niet zoveel. Je zal volgend jaar zien dat die jonge jongens die dit jaar uh, al heel veel hebben meegedaan, die volgend jaar nog meer gaan spelen. En dat er uit de A1 ook weer meer spelers bij komen. Dus dat is eigenlijk alleen maar goed. Je moet alleen wel zorgen dat je in ieder geval nog genoeg. Kwaliteit hebt om, om weer een gooi te kunnen doen naar het plek 4. Nou, jullie hebben een uitstekend seizoen gedraaid, met name in het begin altijd meespelen om die toppositie. Tot vandaag was dat nog steeds een mogelijkheid. Door het 1-1 vandaag tegen Oranje Zwart lukt dat niet meer. Maar volgend jaar houden we dus. Let erop met Pinoké rekening bij de top 4. Onderaan wordt het nog wel spannend hoor. HDM heeft 9 punten, Tilburg heeft 8 punten. En die spelen nog tegen elkaar voor de directe degradatie. Daarboven staat Den Bos en Entweg met 17 punten. En HGC met 21 punten. Allemaal uit 20 wedstrijden. Gerard de Groot was dat. Alle lijnen zijn hersteld met uh, Rotterdam. En dus kunnen wij weer gaan schakelen met Feyenoord Willem II. Bas Degelig. Ja, doodzonder. Dat was mijn beste bijdrage van de <laughs> middag zo even. Uh, we zitten in de slotfase van de eerste helft. Feyenoord staat voor tegen Willem II met 2 met 2-1. Uh, ik was eigenlijk aan het vertellen geslagen dat Biseswar met twee schoten nog wel dicht in de buurt was van een derde goal van Feyenoord. Eén schot werd geblokt even later met een prachtige boogbal met veel gevoel. Niet eens zo hard, maar met veel gevoel gegeven over Kujovic, maar net naast het doel van Willem 2. Terwijl nu om mij heen allemaal mensen maken, aankijken en zeggen, Goh, had je dat net ook al niet verteld? Jawel, maar dat had niemand meegekregen. Ver heeft de bal voor Feyenoord in de slotfase dus van het eerste bedrijf. En Willem II heeft nog niet echt veel van zichzelf kunnen laten zien. Weer op die Rotterdamse helft sinds de 2-1. Dan komt de diepe bal. Castaños loopt even weg bij Biemans. Maar die krijgt dan nog net een hoofd tegen. De bal naar de buitenkant naar Gravenbeek. Die kan hem aannemen. Met Mijayichi in zijn rug. Dan gaat de bal terug naar Biemans die hem een peer naar voren geeft. En de hoop dat de lange Janga daarmee het hoofd bij kan. Dat kan wel, maar die kopt hem breed in de voeten. Bij Meuwes, die Willem II natuurlijk als geen ander kent. Deze Feyenoorder en zijn bal gaat dan vervolgens wel richting de Tilburgse helft. Maar kan daardoor geen Feyenoorder worden gegrepen dan komt het in de handen van Kujovic. Kujovic strapt. Doet dat weer naar Janga. Janga in de lucht. Dit keer afgetroefd. Komt de bal toch nog bij Hakola. Oh, die gaat wel makkelijk langs de Vrij. Maar daar is dan ook nog Mokotjo die de bal kan terugkoppen naar Mulder. dat eerst Vlaar zich in de lucht uh, laat aftroeven. Dat overkomt hem niet zo vaak. En Hakola met een slimme beweging wel de Vrij kwijt is. Maar dus niet gerekend had op de aanwezigheid van ook nog Mokotjo daar. De rechtsback die dus zeer alert... Goed staat te verdedigen. Slotseconde van de eerste helft. Extra tijd gaat lopen. Er komt een minuut bij Miyaiti met een mooie beweging, maar geen heel mooi schot. Prachtig hoe hij daar binnen kruipt. En eigenlijk een tegenstander uh, met een kluitje het riet in stuurt. Omdat hij veel beter dan iedereen kan inschatten waar de bal die hij zelf aanneemt ongeveer terecht komt. Want hij geeft een soort voorzet met het hoofd op zichzelf. Draait dan vanaf de linkerkant het strafschopgebied binnen. En weet dan dat er niet veel tijd is om te schieten. En als er niet veel tijd is, moet je een beetje geluk hebben. Nou, dat beetje geluk had de Japaner niet. 18 jaar jonger zie. Deze zeer getalenteerde voetballer. Maar deze bal schiet hij huizenhoog over het doel van Kujovic. Wel opnieuw een mogelijkheid voor Feyenoord. Wel opnieuw laat Feyenoord zien dat het in deze eerste elf... toch vaker daar in de buurt van het doel van Kujovic is geweest dan andersom. Terwijl de laatste seconde van deze eerste helft nu voor onze neus verstrijken. En Vlaar, daar voerder nog eens een bal mag ontvangen van de Vrij. Dan zelf met de bal aan de wandel gaat. Vlaar... Een paar meters wint en dan goed gegeven aan Wijnaldum. Wijnaldum 3-1. Nee, redding Kujovic. En ook in tweede instantie heeft hij de opstuit om de bal dan te pakken. Prachtige opening van Vlaar. Goed gelopen Wijnaldum. En één keer meegenomen. Maar Kujovic met een schitterende redding voorkomt dat het voor je gevoel tenminste al gedaan is als het rust is. Dat is het nu. Met 2-1 nog niet. Wat het wel is, maar dat had u begrepen, is rust in de Kuip. Even over Heracles tegen PSV. Want PSV is natuurlijk de nieuwe koploper in de Eredivisie. Door die 2-0 overwinning bij Herakles. Doetzak en invaller Berg maakten de doelpunten. Eén voor, één na de rust. Klinkt eenvoudig, maar het was een bijzonder warme middag daar in Almelo. Eerst kreeg Fledderus rood, vlak naar rust, twee keer geel. En ondanks dat, met 10 man, kreeg Heracles op 0-1 nog een strafschop. Willy Overtoom, die zo vaak trefzeker is vanaf 11 meter, miste echter. En dus uiteindelijk in de counter vervolgens Berg... 2-0 afgelopen en PSV dus gewoon koploper. Een paar wedstrijden voor het einde. Uh, Frank Snoeks gaat erover in gesprek met Fred Rutte, de trainer van PSV. Als je drie wedstrijden voor het einde van de competitie op de eerste plaats staat... dat geeft PSV toch niet meer uit de handen? Nou, als je naar onze wedstrijd hebt gekeken, dan uh, is het denk ik niet zo makkelijk. Want ik vind dat we vandaag bij balbezit was gewoon... en drukken we nog, uh, nog zacht uit was, was heel erg matig. Maar dat zijn wedstrijden die heb je onderweg naar een kampioenschap toch soms ook nodig. Ja, dat, dat is ook zo. Hè. Natuurlijk zijn wij blij met de drie punten. Maar de manier waarop dat... Uh, ik, ik denk voor mijn gevoel... Uh, heeft het te maken met de, met de reeks van wedstrijden die we hebben gehad. En dit was de laatste in die reeks. Dus uh, dit komt mij wel goed uit. Dat we nu echt een week van, uh, van rust hebben. Waar we uh, zeker lichamelijk... Uh, waar ze zich uh, ook helemaal tot, uh, tot herstellen kunnen komen. Je kunt ook zeggen... Uh, Berg heeft hier wat zelfvertrouwen gekregen. En mijn keeper ook, want Isaacson speelde de helft vandaag. Nou ja, kijk, Andreas is, is degene die, uh, die ja, misschien wel boven zijn level uitkomt. En dat, dat wordt gevraagd als je, als je kampioen wil, uh, wil worden. En, ja, ik zag ons de eerste helft en ik had helemaal niet het gevoel... dat, dat, dat er een team op vuil stond dat echt kampioen wilde worden. We waren zo slordig, er zat, er zat zo weinig agressie in... Ik denk dat dat misschien in de, in de tweede helft een ietsje beter was. Maar uh, dat was niet helemaal. Het is wel zo dat uh, dit soort wedstrijden zijn wel heel be belangrijk. Uh, want je wint. En, en daar gaat het uiteindelijk om. Ja, hetzelfde als sta je met een staart tussen de benen hier. Dan moet je zeggen, met 10 tegen 11 hebben we door die penalty nog een gelijkspel moeten weggeven. <laughs> ja, gelukkig niet. maar het had zomaar gekund. Nog drie wedstrijden op zondag. Jullie zijn de enige ploeg in Nederland in de Eredivisie die nog geen wedstrijd op zondag verloren heeft. Oh, dus, ik, ik, ik wou dat iedereen zo, uh, zo positief dacht en, uh, in de zin van... Uh, de ik denk positief, niet positief, de positief, ik kijk naar de feiten. Jullie ja. zijn de enige ploeg die nog ongeslagen is op zondag. Nou ja, ik kijk, bedoel, wij staan bovenaan. En, uh, en uh, nu, uh, niet alleen nu hoor, maar ik heb uh, gisteren dacht ik gezegd al, voor een paar dagen terug al van... Uh, je moet nu vier wedstrijden winnen en als je vier wedstrijden wint, dan ben je gewoon kampioen. Denk, denk ik. Nou, en nu onderweg daar naartoe zie je al dat er, dat er schade wordt, wordt opgelopen. En die schade die ontstaat vaak, denk ik, door het reeks van wedstrijden wat je hebt. En ja, dat gaat toch in de, in de benen zitten. En, en dan zie je namelijk ook dat, uh, dat daardoor ook, denk ik, uh, de koploper of de, de, de kampioen van dit jaar. Ja, door de reeks van wedstrijden die je hebt, ja, dan laat je onderweg laat je wat liggen. En dat heeft allemaal te maken met, ja, je selecties worden wat uh, smaller. En je moet wat vaker een beroep doen op dezelfde de spelers, et et cetera. Daardoor is waarschijnlijk dit jaar, uh, dit seizoen zo, dat, uh, dat uh, de kampioen, nu uiteindelijk kampioen wordt, zoveel vriespunten heeft. En dan kan een deel van het publiek hier last van galhumor hebben en zingen van uh, Rutte neem je rotzooi mee, maar da, je neemt ook drie punten mee en je bent de weg naar de champagne. Ja, ik zie het maar zo, dat die, die drie punten, dat is, uh, waarschijnlijk de rotzooi. Dus, uh, zo zie ik dat. Ja, Fred Rutte, mooie overwinning. In ieder geval belangrijke overwinning voor zijn ploeg in Almelo. PSV wint daar met 2-0 van Herakles. Ja, we hebben het uh, al een beetje gehad over het Andries Jonker-effect bij Bayern München. Ze zullen ongetwijfeld hebben gedacht, hadden we het maar eerder gedaan. Want Bayern wint met liefst 5-1 van Leverkusen, de nummer 2. Uh, drie doelpunten daar van Mario Gomez. En door die grote overwinning staat Bayern naar de derde plaats in de Bundesliga. Een plaats die recht geeft op de voorronde van de Champions League. Dus de missie van Jonker gaat wellicht slagen daar. Het moet nog even gespeeld worden een paar <laughs> weken. Dus we, we, we, we kijken even. We gaan terug naar het wielrennen van vanmiddag. Gilbert, dus Philippe Gilbert. Voor de tweede keer op rij winnaar van de Amstel Gold Race. De Rabo's uh, reden keurig mee. Uh, uiteindelijk met drie man bij de eerste tien. Frere, Geesink en Martens. Um, ja, zijn ze er nou tevreden mee of niet? We weten het eigenlijk niet. De wegkapitein is in ieder geval Bram Tankink. En Steven Dalebout praat met hem. Ja Bram, je kan alweer uh, aardig lachen zo uh, vlak aan de koers. <laughs> ja, ja goed. Dus... Uh... Ah, ja, sorry. Dat <laughs> is alleen maar even... mooi. Nee, ik ben echt kapot, joh. Maar, uh, ja, we hebben gewoon, uh, ik denk dat we super koers hebben gereden als rouwbank. alleen we waren niet, niet de sterkste man aan boord, ja. Dat is, dat is ook wedstrijd. En, uh, ik denk, uh, ja, we zitten met vier man op twintig man ja, naar, de, naar de IJzerbos. Ja, daar rij je gewoon heel goed ploeg. En uh, zeker als je de koers al gemaakt hebt. Uh, dus, ja, helaas. Kijk, we wonen gewoon naar de koers voor Robert. En, uh, is gelukt, maar... Uh, Chaubert was het sterkst En dat was ook vooraf het plan om zo vroeg al uh, de boel hard te maken? Ja, we hebben, gisteren hebben daar, we hebben een uitgebreid ook ge gehad. Dat was een samenspraak met de renners. Van, nou, oh, wat gaan we doen jongens? Uh, nou, eigenlijk, ja, hebben we met, met de renners samen en met de ploegleiding... besloten, oké, we gaan het eens een keer proberen op dat, op, dat, op dat stuk. Tot aan de Sibbe en daar de Marit Sanchez. Om uh, de boel open te breken al op een, in een heel vroeg stadium. Ja, tot zover ging alles super. Maar dan is het natuurlijk ook... Ja, dan moet je andere ploegen meekrijgen en die, uh, die waren... Uh... jullie hadden niet veel vrienden volgens mij vandaag? <laughs> nee, die, die hadden er niet zoveel zin in volgens mij. Ja, en dan, Sanchez wordt dan teruggepakt en dan gaat Baredo. En ja, goed, uh, dan rijd ik nog twee keer lek. En uh, ja, dan, ja, je moet, dan, ja, dan is het niet meer alleen... Kijk, het is 260 kilometer en dan kun je niet met acht man uh, hard gaan maken. Daar heb je ook nog meer renners voor nodig. Als je puur naar die finale kijkt, uh, die laatste 15, 20, um, is er dan nog iets wat je anders had kunnen doen? Nee, ik denk het niet. Nee. Die laatste 15, 20 kilometer die zijn zo verschrikkelijk zwaar. Uh, daar komen de sterkste renners gewoon voor en, en, ja, daar, daar, daar, Iedereen zat daar op, op, de, op de max, uh, Anders zijn er niet nog maar 20 renners over. En uh, er zijn allemaal stuk voor st stuk, stuk hele goede renners. Kijk, op het moment dat we de Kürtenberg op uh, oprijden, wordt zelfs Fienicoer of uh, met mij gelost. Ja, daar weet je ook wel genoeg. Het was dus een harde dag ja, zeker. en ja. Rabobank had niet de beste renner. ja, we waren, waren acht hele goede renners, uh, alleen niet de sterkste. ja, Bram Tankink zet het allemaal tegen Steven Dalenbouw. naar aanleiding van de Amstel Gold Race gewonnen dus door Philippe Gilbert voor de tweede keer op een rij. het was een mooie voetbalmiddag die uiteindelijk voor FC Twente niet al te best afliep. Twente speelde gelijk in Doetinchem tegen de Graafschap. stand is nu dat PSV en Twente allebei 65 punten hebben uit 31 wedstrijden. PSV een veel beter doelsaldo. En Ajax doet volop mee, 64 punten uit 31 wedstrijden. Ajax won vanmiddag in Nijmegen met 2-1 van NEC. Bij de rust stond het nog 1-1. NEC speelde weergaloos in de eerste helft. Maar het stond maar 1-0 door Schöne lange tijd. Pas in de blessuretijd van de eerste helft maakte Soleimani 1-1. En in de tweede helft maakte Alderwereld er 1-2 van. Ajax-trainer Frank de Boer in gesprek met Jan Rolfs. Wat dacht jij die eerste 20 minuten, Frank? Ja, wat denk je op dat moment? Je voelt je machteloos natuurlijk. Zij waren gewoon steeds een stapje sneller bij de bal, agressiever. Ja, dan valt hij ook nog uit een klusmoment. Maar dat heeft ook misschien met scherpte te maken dat hij net wel goed voor hun valt. Dat heb je dan ook vaak mee. Nou, en daarna waren we het sporen even bijster. Ja. Maar we spraken elkaar voor de wedstrijd hè, over de ploeg op scherp zetten, moeilijke uitwedstrijd. Daar zie je dan niks van terug. Hoe kan dat toch? Ja, dat is onverklaarbaar meestal. Uh, gelukkig heb je nog een helft om dat eventueel recht te zetten. NEC heeft ons in leven gehouden uh, eigenlijk de eerste half uur. En vermeer. Ja, mede ook door, uh, door Kenneth natuurlijk, zeker weten. En gelukkig maak je dan vlak voor tijd uh, de 1-1. Vlak voor rust? Of uh, vlak voor rust, dan uh, maak je 1-1. Ja, en dan heb je... Uh, ja, kan je een beetje gaan sleutelen aan, uh, aan het team wat we beter kunnen doen. Ja, de tweede helft was natuurlijk uh, een, een, een heel andere wedstrijd dan de eerste helft. Even over El Hamdoui. -Wi, je wisselt hem. Uh, is dat moeilijk voor jou om hem dan te wisselen? Nee, want het is gewoon het belang van het team. Dus uh, Ik denk dat hij 75 minuten heeft in ieder geval kaart gewerkt. Dan, uh, op dat moment denk ik dat het beter is dat iemand anders die positie op dat moment invult. Maar keihard gewerkt. Maar hij bracht verder, vond ik, heel weinig. Zelf heeft hij te weinig gebracht. Maar dat geldt niet alleen voor manier. Dat geldt voor heel veel uh, spelers. Dus uh, ik denk niet dat je dat op manier alleen moet afschuiven. Ik denk dat heel veel spelers onder hun niveau waren. Alleen Kenneth en Mickey dan de laatste 20 minuten die waren op een uh, redelijk niveau. Of uh, misschien Kenneth op een heel goed niveau in ieder geval. Nou, de tweede helft geef je het aan dat hij uh, dan simpeler moet gaan spelen. Dan meer in de spits gaan spelen. Nou, dat, dat zag je. Dan kwam er ook meer aan het voetballen toe. Um, nu. Twente gelijk. PSV wint. Uh, 65, 65, 64. Ongelooflijk. Ja. Ik had liever dat PSV natuurlijk. punt dat vloor. Want... Je kan niet al alles hebben, Franke. Nee, maar we zijn afhankelijk van PSV natuurlijk. Als die uh, de komende drie wedstrijden winnen, dan hebben we een uh, probleem natuurlijk. Tenminste... Uh, als wij in ieder geval ook de drie wedstrijden winnen... dan blijven zij één punt voor natuurlijk. Twente had je in eigen hand. Omdat je de laatste wedstrijd zelf Twente krijgt. Een beter doelstel hebben. Maar het is wel leuk voor de competitie. Het is wel leuk voor de competitie. En u hoorde de man zeggen natuurlijk... Twente verspeelde twee punten bij de Graafschap. U hoorde Michel Preudom daar al over. Peter Wissgerhoff is de aanvoerder van FC Twente. En hij ook kon ook Jeroen Gruut afloop met de microfoon niet ontwijken. Al een beetje bekomen van de klap... Nee, nog niet. Nee, dat, uh, dit, uh, ja, dit doen we nog wel eventjes door, denk ik. De komende twee dagen. Voel je me aankomen, die tegengoal. Nou, voel je me aankomen? Ik denk als je vijf minuten voor tijd uh, 1-0 voor staat... dan uh, ja, mag je dat nooit meer weggeven. En, uh, ja, dat doen we wel. Uiteindelijk uh, gewoon heel slecht verdedigd. Uh, we lopen niet mee, we laten voorzet geven. En, uh, ja, dat mag gewoon niet. Uh, ook al speel je geen beste wedstrijd. Je komt toch 1-0 voor, dan mag je zo'n wedstrijd gewoon niet meer weggeven. Ja, ik vroeg dat omdat jullie toch wat meer naar achter gingen lopen. Nou is dat wel logisch natuurlijk, want de Graafschap probeert ook wat. Maar ja, als je kampioen wil worden, dan voorkom je dat natuurlijk. Ja, ja, kijk, dat is heel makkelijk gezegd. Uh, we hebben gewoon ook niet goed gespeeld, maar uiteindelijk komen we wel 1-0 voor. En uh, Nevis zegt, we, we komen wel iets naar achter. Maar ja, dat kan niet dat uh, ook al gauw naar achter. Dan moet je juist denken, we hebben genoeg mensen daar staan. En, die moet, uh, en, en er moet gedekt worden. En nu staat hij volgens mij... Ook nog tussen twee mannen. Ik weet niet precies, ik moet het nog terugzien. Maar ja, dat mag gewoon niet. Want, uh... In principe is het de directe tegenstander van Luc op dat moment, hè? Oké, okay, ja, ik zou dat nog terug moeten zien. Maar uh... ja, dat zullen we zeker nagaan bespreken, want dat is niet goed. Kijk, als je nu analyseert alleen de goal, als je de hele wedstrijd analyseert, dan hebben we het natuurlijk ook niet goed gedaan. Uh, we hadden heel veel ruimte aan de zijkanten. Nou, die konden we eigenlijk elke keer wel vrij spelen. Ja, daarna hebben we eigenlijk ook uh, er te weinig mee gedaan en te weinig gecreëerd. En de graafschap is ook nog enkele keren gevaarlijk geweest. Dus al met al was het ook geen beste wedstrijd. Jullie hebben uh, vier zware wedstrijden in tien dagen nu gespeeld. Zit dat dan ook in de benen? Misschien ook in de hoofden? Ja, dat zou kunnen. Maar uh, dat is geen excuus. Want uh, we zijn uh, vier wedstrijden voor het einde en je wil kampioen worden. Je, je staat bovenaan en uh, dan geef je in twee wedstrijden vier punten weg. Ja, dan uh, geef je alles uit handen. Voel je dat zo? Dat het echt al uit handen is gegeven? Want ja, is een gekke uh, slotfase. Nou ja, je geeft uh, in de sfeer uit de handen dat je het niet meer in eigen handen hebt. Omdat PSV gewoon een veel beter doelstander heeft. Dus uh, je geeft het uit de handen. Het is zeker nog niet gespeeld. Maar we hebben het wel uh, het initiatief gegeven. Ja. Wel getergd neem ik aan voor de resterende drie wedstrijden en, uh, en de bekerfinale die nog komt. Nou, dat lijkt me wel. Want je uh, kunnen absoluut niet tevreden mee zijn. Peter Wischelhof naar de 1-1 van FC Twente uit tegen De Graafschap. En als we even kijken naar het programma van volgende week. Vrijdag is het ADO tegen Twente. En zondag speelt PSV in Rotterdam tegen Feyenoord. En Ajax thuis tegen Excelsior. Het is half zes. Radio 1. Het NOS-journaal. Hier zijn de hoofdpunten met Ewout de Jong.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 En cabaretieren Brigitte Kaandorp en componist Theo Nijland... hebben de Annie M.G. G. Schmidprijs gekregen voor hun liedje Lente. En dat komt uit de theatershow van Kaandorp in 2009. De jury roemt de simpele, maar beeldende taal in het liedje... en de natuurlijkheid van de melodie. Eerdere winnaars van de prijs voor het beste kleinkunstlied. De Annie M. G. Schmidprijs dus. Zijn onder andere Freek de Jonge, Sarah Kroos en Maarten van Roosendaal. En dat is het nieuws op dit moment. Het weer met Erwin Krol. Er is een afwisseling van wolkenvelden en zon... Het is een graad of 16, 17. Vanavond koelt het af naar een graad of 13. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. In het Noordoosten zal het 3, 4 graden worden. Ik denk dat in het Noorden ook nog wat wolkenvelden zullen zitten. En hier, daar ontstaat wat mist. Maar dat is morgenochtend allemaal vrij snel verdwenen. Morgen hebben we stapelwolken en zon. Uh, de oostelijke wind. Ik denk dat het... In de buurt van water zal het een graad of 17 zijn. Maar land in wat wordt het 19, 20 graden. En dan kunnen wij toch wel over lente spreken. En dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag doen wij daar nog een schepje bovenop. Veel zon en lokaal boven de 20 graden. HWB Verkeersinformatie. Vrij veel files nu door werkzaamheden. En door uh, gewoon het aanbod. Op de A1 Apeldoorn Amsterdam staat bij Knoop het Hoevelaken 6 kilometer. En bij de afrit Soest richting Amsterdam nog eens 2. Daar is de weg dicht op maandagochtend. Op de A4 Amsterdam Den Haag bij de Wouden Rijndijk 4 kilometer. Op de A28 Zwolle Assen bij Hogeveen Fluitenberg 3. Op de A28 Assen Hogeveen tussen Assen Zuid en de afrit Dwingelo 6 kilometer. Elders op de A28 van Zwolle naar Amersfoort en Utrecht staat bij Amersfoort 2 kilometer. En bij Soesterberg nog eens 2 op de A44 Amsterdam Den Haag bij Wassenaar 4 kilometer. En in Zeeland is het druk op de A58. De weg Vlissingen naar Bergen-op-Zoom bij de Vlakentunnel 4 kilometer. Sportradio NOS. Op 1. Radio. Langs de lijn. Het is drie minuten over half zes. U bent weer terug bij Langs de lijn. Tweede helft. Feyenoord Willem 2, Net begonnen. Bas Tichler. Ja, secondenwerk. Het is 2-1 voor Feyenoord en de zon in de Kuip nog altijd fors aanwezig. Eén wissel in het elftal van Willem II. Janka, de spits in de kleedkamer achtergebleven, vervangen door een andere spits. Die heet David Strihafka, de Tsjech die nog niet wist te scoren voor Willem II. En dat allemaal hoopt vandaag te doen in de Kuip. Want anders wordt het voor Willem II wel een heel groot probleem, zo langzaam maar zeker. Mokotjo aan de bal. Een paar meter over de middenlijn. Kan de bal breed geven. Blijft net buiten het bereik van Strijhavka. Een beetje een gevaarlijke bal. Maar komt in de voeten van Vlaar. Die aan de linkerkant van het veld heeft gezien dat er bij Martens Indi wat beweging is. Juist als je dat zegt, houdt hij stil. En probeert hij door te passen op Miyaichi. Korte combinatie. Miyaichi wil de bal terug ontvangen. Maar ziet uiteindelijk dat mislukken. Wel een overtreding gemaakt door Willem II. Via Gravenbeek. De rechtervleugelverdediger. En een vrije schop voor Feyenoord. Snel genomen. biesen zwaar. Miyaichi aan de linkerkant van het veld. Kan de bal terugleggen, Martins Indy, Feyenoord zoekt via Ver op het middenveld nu met een goede 1-2. Ver mag door, van de linkerkant van het veld komt hij nu, strafschopgebied. Wat wil hij eigenlijk? Schiet de voorzet en hij weet het niet meer. De bal terug naar is dat kan altijd, maar is natuurlijk niet zo gevaarlijk. Dan wordt Mihaichi weer in het spel betrokken, van wie dan een voorzet wordt verwacht. Maar ook hij komt daar niet naartoe, wordt eigenlijk teruggeduwd door de verdedigers van Willem II. Nu zelfs helemaal tot op de eigen helft. En dan komt er een slechte bal van Martins Indy, zomaar in de voeten bij Levchenko. Die daar zo van schrikt dat hij de bal niet kan controleren. En als dan Willem II even verderop heel dom een overtreding maakt via Ippel... krijgt Feyenoord gewoon de bal weer terug en mag het even ademhalen. Zo blijkt maar weer dat je de bal wel kan rondspelen op de helft van de tegenstander. Maar zodra je terug wordt gedrongen... En er is er ook maar één je elftal die even in paniek raakt en de verkeerde keuze maakt dat de tegenstander zomaar in het zadel kan worden geholpen. Het is dat Levchenko de bal niet onder controle krijgt. Diepe bal. Wijnaldo komt door. Maar goed meegenomen ook. Jeaici vanaf de linkerkant wil naar binnen draaien. Glijdt dan eigenlijk half weg. Heeft twee tegenstanders in zijn buurt. Legt de bal terug. naar het is Die schept hem dan nu voor het doel. Daar is wel Castanjos. Daar is Castanjos, maar die kan daar wel zijn. Kujovic is daar ook. En die zegt: ik was er eerder. Dus ik heb de oudste rechter. Hij vangt de bal en Willem twee mag naar voren. Feyenoord 2 weer om 2-1 op de klok ruim 47 minuten. Buitenlands voetbal langs de lijn. Ja, de Duitse kranten zullen er morgen vol van staan. Het Andries Jonker-effect bij Bayern. Want na het ontslag van Louis van Gaal... moet Andries Jonker Bayern naar de derde plaats in de Bundesliga leiden. Die plek geeft aan het einde van het re seizoen recht op de voorronde van de Champions League. En vanmiddag ontving de ploeg van Jonker de nummer 2 van de competitie Bayern Leverkusen. En Bayern leek helemaal bevrijd. Al bij rust tot het 4-0 met een onvervalste het voor Mario Gomez. Eindstand was 5-1. Door de zegen verkleint Bayern de achterstand op Leverkusen, de nummer 2, tot 6. Punten en er zijn nog vier wedstrijden te spelen in Duitsland. De nummer twee paas zich overigens rechtstreeks voor het Champions League toernooi. De koploper Borussia Dortmund is net begonnen aan de wedstrijd tegen Freiburg. Stand is nog 0-0. En HSV moet het de komende weken doen zonder Ruud van Nistelrooy. De spits liep gisteren in de wedstrijd tegen Hannover 96 een scheurtje in de kuit op. Hij is vier tot zes weken uitgeschakeld. Van Nistelrooy hoopt nog wel op tijd fit te zijn voor de laatste competitiewedstrijd van HSV op 14 mei. Maar dat zal zijn afscheidswedstrijd worden voor de ploeg uit Hamburg. Van Nistelrooy heeft aangekondigd dat hij aan het einde van dit seizoen vertrekt bij HSV. En dan gaan we naar Engeland, waar Arsenal moet proberen... een beetje in het spoor te komen van Manchester United. Ze staan zeven punten achter met een wedstrijd minder. Moeten die achterstanders terugbrengen tot vier punten? Moeten ze wel winnen thuis van Liverpool? En ruim een half uur geleden is die wedstrijd begonnen. 33 minuten precies te zijn is hij oud. en de stand is daar 0-0. En dat Manchester United, wat dus niet in de competitie uitkomt eh, dit, dit weekend, kan de travel, zoals u ongetwijfeld inmiddels zult weten, wel vergeten. Want de ploeg van Alex Ferguson vloor gisteren in de halve finale van de FA Cup van stadgenoot Manchester City. United was misschien wel wat beter voor de rust, wist niet te scoren. En ja, ja, Touré deed dat na rust wel. Voor City en daarom gaat Nigel de Jong met zijn ploeggenoten naar de finale. Wie is dan de tegenstander? De anderhalve finale is om vijf uur begonnen. Bolton Wonders tegen Stoke City. Ook pas een half uurtje aan de gang dus. Maar Stoke City leidt door Edrington een uur al met twee tegen nul. Dus waarschijnlijk wordt het Manchester City tegen Stoke City. Inter lijkt het kampioenschap van Italië te kunnen vergeten. Gisteren werd het met 2-0 tegen Parma. Dat werd met 2-0 verloren. Wesley Sneijder zat de eerste helft op de bank, viel na de rust in... maar kon niet voorkomen dat de achterstand op koploper AC Milan... nu is opgelopen tot acht punten. Milan maakte gisteren geen fouten tegen Sam Sampdoria. Het werd 3-0. De openingstreffer was van Clarence Seedorf aan een vrije trap. Hij mocht net als Mark van Mommel in de basis beginnen bij AC Milan. Milan wordt nu alleen nog bedreigd door Napoli. Die ploeg staat zes punten achter... maar speelt vanavond nog thuis tegen Udinese. En dan de eerste van de vier ontmoetingen tussen Real en Barca... leverde geen winnaar op. Het werd 1-1. Barcelona nam na de rust de leiding... dankzij een benutte penalty van Lionel Messi. En Real moest vanaf dat moment ook met tien man verder... omdat Albiol een rode kaart kreeg en dus van het veld moest. Toch kwam Real met die tien man nog zij door Cristiano Ronaldo. Ook hij benutte een penalty, wat makkelijk gegeven... volgens ze bij Barcelona althans. En door het gelijkspel blijft het gat tussen Barcelona en Real acht punten. En de Spaanse competitie telt nog zes wedstrijden. En aanstaande en Woensdag spelen ze alweer tegen elkaar... de finale van de beker in Spanje. Zometeen het Nederlandse voetbal. Eerst naar het andere topevenement van vandaag. De Amstel Goldrace. gewonnen dus door Philippe Gilbert. Rabo-renner Robert Geesink was de beste Nederlander... op de negende plaats. Steven Dalebout praat met hem. Tegen deze Gilbert lijkt geen kruid Is dat ook, ook jouw gevoel? Ja, ja dat, dat, ik heb hem uiteindelijk niet, uh, niet zien, uh, zien. Ja, ik heb hem wel zien finishen, maar uh, daar kon ik er dan niet veel meer aan doen. Maar uh, inderdaad, uh, hij kwam nog vragen of we nog uh, mee wilden rijden, maar uh, dat was uh, niet echt nodig. Ik zag hem zelf nog op kop rijden en daarna nog uh, op zo'n manier de sprint winnen. Ja, dat is wel uh, een dikke complimenten waard. Als je zo sterk bent, uh, ja, dan wordt het uh, kijken hoe we dat de komende koersen gaan, uh, gaan oplossen. Want als je naar jezelf kijkt, wat voor gevoel heb jij dan over vandaag? Ja, zoals ik al zeg, ik dat we als ploeg heel goed hebben geprobeerd om, om, om iets anders te doen. En uh, om de koers heel zwaar te maken. En uh, ja, dat is er zeker gelukt. Ik bedoel, uh, het was, uh, uh, een groot gedeelte van het peloton was al uh, flink gesloopt. Uh, op het moment dat eigenlijk de echte finale begon, viel een beetje uh, ja, het stuk tussen uh, zeg maar de laatste doorkomst Kouwberg en, uh, en uh, Gulpendenberg. Het, het uh, ja, kaakte onze tactiek een beetje in. Maar uh, voor de rest was het gewoon een goede... Uh, goede tactiek en uh, ja, ik baal er gewoon van dat ik zelf bovenop Keutenberg... op het moment dat ik ja, dat wil doen wat Andy Schlek doet, uh, niet kan. Omdat ik uh, met uh, ja, verkrampte poten zit uh, en, en, en, en ja, daar, was het, uh, daar kon ik niet meer dan, uh, dan het wiel houden. En is dat dan een kwestie van een slechte dag? Nee, zeker geen slechte dag, gewoon heel erg goed. Maar uh, ja, waarschijnlijk uh, te weinig drinken en, uh, en, daarvoor, en uh, te diep gaan met, uh, met de benen die je hebt... Uh, om, om, om het tot de finale vol te houden, zeg maar. Aan de andere kant, tegen zo'n Gilbert ja, had je van alles kunnen verzinnen... allerlei stunts kunnen uithalen, maar dan had, je wel, uh, heel veel, uh, had er wel heel veel moeten gebeuren. Ja, zoals ik al zeg, uh, dikke complimenten voor iemand die zo sterk is. Uh, ja, dan is deze aankomst ook nog voor, uh, voor hem gemaakt, dus uh, ja, heel sterk complimenten. Complimenten dus voor Gilbert, tweede maal op rij winnaar van de Amstel Gold Race Feyenoord. Ik zie de achtste plaats dichter en dichterbij komen. Moeten ze gewoon winnen vanmiddag van Willem II, Bas. Ja, ze staan 2-1 voor, 7 minuten in de tweede helft. Toch is het publiek niet tevreden. Wat gefluit zelfs omdat Feyenoord zo nu en dan... dat eh, nou ja, de smaak van de mensen op de tribune te veel breed, te veel terugspeelt. En die keren dat ze dan naar voren spelen, zoals nu, wordt eigenlijk de verkeerde keuze gemaakt. Of begrijpen mensen elkaar niet. Zo oogt het af en toe wat onhandig. En blijft Willem II zeker in het tweede bedrijf makkelijk overrend. De eerlijkheid is wel dat 2-1 eerder 3-1 was geweest dan 2-2. Want Willem II heeft nog niet zoveel... ...te vertellen gehad, eigenlijk behalve dat doelpunt van Lasnik... ...toen de 0-1 na 20 minuten. Dan nu op het middenveld, Levchenko een duel verliest van ver... ...dan mag Feyenoord wel weg en is ook Miyaichi, speelbaar op de linkervleugel... ...die krijgt dan te maken met Gravenbeek. Een schaar en de langs, prachtig, maar dan toch nog herstel van Gravenbeek... ...die met een, nou ja, bijna doelmanachtige reflex nog zijn been een zwieper geeft... ...en zegt, daar komt dan toevallig nog de bal tegenaan. Hoekschop voor Feyenoord het gevolg... ...en dat omarmt het publiek dan wel weer om het elftal van een hart onder de riem te steken... Vlaar meldt zich in het strafschopgebied. ver meldt zich daar. Martins Indy meldt zich daar. Dat zijn grote, sterke, lange jongens. Ook de Vrij is meegekomen om te kijken of ze deze bal kunnen binnenkoppen. De bal komt scherp bij de tweede paal. De Vrij legt hem voor de goal. Daar wil iedereen schieten, maar niemand komt eraan toe. Van afstand dan Waar. Nee, die zet hem opnieuw voor bij de tweede paal. Dan wordt er gekopt. Maar gaat de bal naast. Bovendien wordt er gekopt door weer een twee verdedigers. En levert dat Feyenoord opnieuw. Een hoekschop op de klok na 53 minuten. De voorsprong voor de Rotterdammers nog altijd 2-1. En dus de tweede hoekschop in korte tijd. Die vanaf de linkerkant indraaiend voor dat doel gaat komen. En alle koppers staan daar nog. Castaño's op de doellijn om daar een bliksemafleider te zijn. Maar dat is niet nodig want de bal wordt er gewoon in één keer ingekopt. En werkelijk kanonhard Martins Indy de linkervleugel verdedigen. Krijgt die bal op zijn hoofd en zoekt de verre hoek. En het is niet ver zoek als je er zo dichtbij staat. Hij vindt hem onberispelijk. Feyenoord Willem 2 is 3-1 na 54 minuten. En Martins, in die 19 jaar jong, zoals Feyenoord natuurlijk opnieuw een heel jong elftal in het veld heeft staan. Eén van de tieners. Hij viert zijn feestje. Goede kopbal, verhoek. Het is 3-1 voor Feyenoord. Wat een goal! De eredivisie. Alle wedstrijden van dit weekend. We beginnen in Doetinchem, waar koploper FC Twente speelde tegen de Graafschap. Het werd 1-1 na een ruststand van 0-0. 0-1 Landzaat 1-1 Meijer, vlak voor tijd. Openingstreffen, dat was dus van Danny Landzaat en die was prachtig. Ja, raakte hem weer een keertje goed. En, maar ja, in, in deze fase is het gewoon lekker als je, als je 1-0 voor staat. Je krijgt de, de, de tussenstanden van de, van de concurrenten door. Dus uh, ja... Ik voelde wel dat het een moeizame wedstrijd was. En uh, ja, dan is het extra lekker als je, als je natuurlijk voorkomt. Ja, hij vliegt er mooi in. En uh, ja, dan is het uh, hopen uh, dat, je, dat je die drie punten meeneemt. En helaas is dat, is dat niet het geval. Ja, want vlak voor tijd viel het doelpunt van de Graafschap. Twente laat dus twee dure punten achter in Doetinchem Grote teleurstelling voor Twente. Trainer Michel Prudon. Ja, we zijn natuurlijk heel, heel teleurgesteld als je als je die overwinning te pakken heeft... en dat je nog die, die, die gelijkmaker tegen krijgt. Ja, de coach van de Graafschap, de Raja Kallensis... die had steeds op die gelijkmaker gerekend. Ja, ja, ja, zeker. Ik heb op gerekend. Want uh, zoveel wedstrijden thuis hebben we niet verloren. En uh, met name met mindere ploegen hebben we hebben wedstrijden thuis verloren. En dat denk ik, uh, mindere ploegen dan top in Nederland. Tegen top hebben we allemaal punten gehaald. En dan nog even terug naar uh, FC Twente. Michel Predom, die wilde het resultaat niet dramatisch noemen. Dat is misschien wat overdreven. Ja, dramatisch. Ja, wij doen wat wij kunnen. Ik denk dat uh, iedereen weet wat, wat de, de doelen in het begin van het seizoen En ik denk dat wij op dit ogenblik toch nog daar zijn. Niemand heeft gevraagd om kampioen te worden. We willen natuurlijk kampioen worden. Uh, iedereen in de groep. Uh, maar wij doen ons best met onze middelen, allemaal. De Graafschap Twente dus 1-1, zo meteen de rest van het voetbaloverzicht. Eerst even naar de Kuip in Rotterdam. Feyenoord, Wilm 2, Bas. Strafschop Feyenoord, Castanjos ondersteboven gelopen door Biemans. De bal op 11 meter, daar had de scheidsrechter niet veel tijd voor nodig... om te beslissen dat dat de enige oplossing zou zijn. En Castanjos zelf gaat aanleggen, Oog en ogen met Kujovic voor de 4-1. En de bal naar de linkerhoek. De doelband kijkt vertwijfeld naar rechts... terwijl hij eigenlijk op weg is naar links en zegt... oh ja. De verkeerde kant gekozen, gegokt en verloren. En Castagno zet Feyenoord met zijn twaalfde goal van dit seizoen. Toch al wel gewoon zijn twaalfde goal hè, van dit jaar. Op 4-1. Mocht er nog twijfel zijn of de wedstrijd gespeeld was in de Kuip, dan is die vraag nu beantwoord als 57 minuten. Venlo en omstreken had weer een weekje opgelucht adem. Heracles PSV werd 0-2, 0-1 zoetzak 0-2 Bergrode De kaart voor flader is kort na rust, twee keer geel. En Heracles speler Willy Overtoom mist op 0-1. Een penalty, maar dat moment spookt een afloop bij Willy niet meer door zijn hoofd. Nee, dat niet. Kijk, hier probeert toch gewoon te nemen zoals altijd. En uh, ja, nu reageerde de keeper goed en uh, hij zat hier niet en, uh, waar hij normaal was zat... En, uh, ja, dat kan gebeuren dat is voetbal kan gebeuren dat voetbal klassieke uitspraak zijn trainer Peter Bos weet ook dat overtoop normaal gesproken altijd scoort het penalty hij mag ze dus ook al een keer missen en het is jammer dat het nu gebeurt op zo'n cruciaal moment maar in die fase vond ik het heel logisch dat wij gelijk zouden komen. Omdat we nog steeds het initiatief hadden en nog steeds beter voetbal speelden dan PSV. En uh, ik vond het ook verdiende in die fase dat je gelijk zou komen. Maar goed, een penalty die kun je maken, maar die kun je ook missen. En keeper Andreas Isaacson redde PSV dus op dat moment vaak bekritiseerd. Maar nu werd hij in de afloop geroemd door trainer Fred Rutte. Nou ja, kijk, Andreas is, is degene die... Uh, die... Ja, misschien wel boven zijn level uitkomt. En dat, dat wordt gevraagd als je, als je kampioen wil, wil worden. En, ja, ik zag ons de eerste helft. Ik had ik helemaal niet het gevoel dat, dat, dat er een team op vel stond dat echt kampioen wilde worden. We waren zo slordig. Er, er zat zo weinig agressie in. En ik denk dat dat misschien in de, in de tweede helft ietsje beter was. Maar uh, dat was niet helemaal. Het is wel zo dat uh, dit soort wedstrijden. zijn wel heel be belangrijk. Uh, want je wint. En, en daar gaat het uiteindelijk om.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 Dan naar Nijmegen. NEC Ajax werd 1-2. Bij de rust stond het 1-1 door goals van Schöne voor NEC. En Soleimani voor Ajax. Na de rust 1-2 door Allerwereld. Ajax ontsnapte aan puntenverlies. Vooral in het begin van de wedstrijd was NEC klasse beter. Coach Frank de Boer had het zwaar op de bank. Je voelt je machteloos natuurlijk. Zij waren gewoon steeds een stapje sneller bij de bal. agressiever. En ja, Dan valt hij ook nog uit een klusmoment. Maar dat heeft ook misschien met scherpte te maken dat hij net wel goed voor hun valt. Dat heb je dan ook vaak mee. Nou, en daarna uh, waren we het spoor even bijste. Ja. Als NEC had geprofiteerd van alle kansen, dan was het een heel andere wedstrijd geworden. Ja. Dat beseft ook de trainer, William Vloet. Ja, dan krijg je inderdaad een andere wedstrijd. Kijk, als je binnen een half uur drie keer scoort, ja, dan krijg je het natuurlijk... Het is niet zo moeilijk, dat weet iedereen. Dan krijg je inderdaad een andere wedstrijd. Ja, hij profiteert dus van het puntenverlies van FC Twente. Maar trainer Frank de Boer hoopt er meer op puntenverlies bij PSV. We zijn afhankelijk van PSV natuurlijk. Als die de komende drie wedstrijden winnen, dan hebben we een probleem natuurlijk. Tenminste, als wij in ieder geval ook de drie wedstrijden winnen, dan blijven zij één punt voor natuurlijk. Twente had je in eigen hand omdat je de laatste wedstrijd zelf 20 krijgt en een beter doelstel hebben. Maar het, het, het is wel leuk voor de competitie. Ja, een conclusie is in ieder geval sowieso dat Ajax weer wat meer uitzicht heeft op een Verdediger Toby Allewereld droomt er al van. Ja, natuurlijk. Het is met de echt tweede echte seizoen in het eerste. En, uh, ja, je wilt gewoon kampioen worden en daarom ben je blij dat je niet hebt kunnen helpen met een doelpunt. En, uh, ja, we doen gewoon volledig mee. En, uh, ja, kijk, We hebben in de eerste helft een beetje geluk gehad. Okay. Uh, Daar moeten we blij zijn in. En volgende week zorgen dat we dat de ronde vanaf de eerste minuut gewoon uh, volledig ja, goed aan de start staan. We gaan naar de andere wedstrijden van dit weekend. AZ-ADO 3-1. Siegtersson Holman 1-0-2-0. Timothy de Rijk 2-1. Nick van der Velde Belangrijk dus voor de vierde plaats. AZ-ADO 3-1. Vitesse Groningen werd 2-1. Bij de rust stond het nog 0-0. Het werd 0-1 door Holla. 1-1 door Boni. En vlak voor tijd 2-1 door Kasia. Roda VVV. 5-2. 1-0 Wielaard. 2-0. 3-0. En 4-0 Jonker. Maar toch. Allemaal kijken als u het nog niet gezien heeft. 5-0 van Pa Madu K. Doelpunt van het jaar. Miguel Timicella doet wat terug samen met Ucebo Roda VVV 5-2. NAC Excelsior, verrassend 1-2, 0-1 Bergkamp, 1-1 Boussabon, 1-2 Fernandez en Vrijdag was ook al een wedstrijd, Heerenveentig Utrecht werd 3-0. De stand na 31 wedstrijden is dat PSV en Twente allebei 65 punten hebben, maar PSV is de koploper op basis van het betere doelsaldo, dus ieder 65. Derde staat Ajax met 64 punten. Vierde nu AZ, belangrijk hè? die plaatst rechtstreeks de toelating tot Europa League, de derde voorronde dan. AZ heeft 56 punten uit 31 wedstrijden, ADO heeft er 54, Roda 51 staat zesde en Groningen zakt wat weg, staat nog altijd zevende met 50 punten. Onder Vitesse-Wonders heeft 35 punten, staat daarmee 14e. Belangrijk punt voor de graafschap tegen Twente, ook 35 punten. Excelsior wint wel veel punten, maar komt maar niet dichterbij. Staat 16e onder dat streepje met 29 punten. VVV kijkt alleen maar achterom en ziet Willem II gelukkig voor hun vandaag weer verliezen, want ze hebben 17 punten. Willem II is nog aan het spelen, maar ik durf wel te zeggen, ook na 31 wedstrijden hebben zij 12 punten. En uh, een niveautje lager in de Jubilair League won RKC vandaag met 4-1 van Cambuur Leewarden. En daarmee is uh, RKC op gelijke hoogte gekomen met koploper Zwolle. Allebei hebben ze 64 punten, maar Zwolle speelt morgen nog in een haalwedstrijd tegen Sparta in Rotterdam. Kortom, spannend daar in de Jubilair League met nog drie rondes te gaan. En ook in Rotterdam uh, Feyenoord tegen Willem II, maar dat is niet meer echt spannend Bas. Nee, het is 4-1. Feyenoord, Willem 2. Na 62 minuten. En uh, Feyenoord weet dat het niet alleen goede zaken doet in de strijd om de play-offs. Want daar komt het nu echt gewoon weer serieus dichtbij. Weet ook dat het nogmaals onderstreept dat het in vorm is. Van de laatste acht wedstrijden, los van deze, won Feyenoord er vijf. Dat is een merkwaardig opmerkelijk getal. Want van de eerste 22 won Feyenoord er ook maar vijf. Dat betekent dat het wel langzaam maar zeker wat gaat draaien. Nog een jubileum voor Martens Indy overigens met zijn goal zo even. De derde, dat was zijn eerste voor Feyenoord. Daarmee staat hij strikt genomen weer op nul. Want hij maakte in die 10-0 uit bij PSV een eigen goal. Daar is hij dan nu ook vanaf. En over eigen goals gesproken. Ricky Van Haren komt in het veld voor Marcel Meeuwis. Die was de ongelukkige. Die in de wedstrijd in Tilburg eerder dit seizoen die eindigde in 1-1. Zes minuten voor tijd voor die 1-1 zorgde. Daar waar Feyenoord dacht met drie punten weg te lopen uit Tilburg maakte zijn eigen goal. Daar een einde aan. Feyenoord zal de wedstrijd rustig kunnen uitspelen met nog een klein half uurtje op de klok. Mag misschien het publiek nog wat vermaken. Maar de buit is binnen. Zoveel is wel duidelijk naar de 4-1. Die vanaf de strafschopstip door Luc Castanjos achter Koejovic werd geschoten. Gaan we nog even praten over motorsport. Het WK Superbike op het circuit van uh, ja, TT, circuit van Assen. Uh, ja, was vanmiddag van alles aan de hand. En dat uh, werd allemaal bekeken door Hans van ja, en met name die supersportwedstrijd... die werd in totaal drie keer gestart. Twee keer een rode vlag vanwege ongevallen. En met name die tweede crash... waarbij de zweet Loent was betrokken... zag er vrij ernstig uit... maar bleek gelukkig allemaal mee te vallen. Waarschijnlijk alleen een gebroken pols... en daar mag hij van geluk spreken... want er, iemand anders reed gewoon... ...over hem heen. Dus het was een hele vervelende situatie. De wedstrijd werd overigens gewonnen door Chess Davis, ...want de koploper in het kampioenschap... ...en uh, dat is Lucas Casar, Italiaan, die kwam ten val... En verder dan de tweede superbike race. Geen hoofdrol voor Barry Veneman. Het zat hem niet mee dit weekend. Hij zat niet lekker op die motorfiets. De banden waren niet wat hij gewend was. Andere elektronica. Hij heeft wel goed gereden, zegt hij. Maar er zat gewoon niet meer in dan die 17e plaats. En dat levert geen punten op voor het wereldkampioenschap. Wie sloeg dan wel zijn slag... ...veteraan Carlos Checa, Hij won de tweede Mons. Even was hij de leiding kwijt aan Max Biaggi toen hij misschakelde... ...maar de Spanjaard herstelde zich razendsnel... ...en won de wedstrijd op het titi-circuit. Biaggi dus tweede. En Jonathan Ray, winnaar van de eerste Mans, eindigde op de derde plaats. Checa aan de leiding in het kampioenschap voor Biaggi, Melandri en Ray. En over drie weken is de volgende wedstrijd op het circuit van Monza in Italië.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 normaal, hè, deze plaats. Maar we gaan er toch iets eerder uit natuurlijk. Het is wel de mooiste plaats van de middag meteen. Adel met rolling in the Deep, Maar we hebben nog een paar uh, mededelingen. Wat russtanden bijvoorbeeld? Ja, ja rusten bijvoorbeeld uh, halve finale FA cup tussen Bolton Wanderers en Stoke City staat daar 0-3. En in de Engelse competitie Arsenal tegen Liverpool 0-0. We wordt gespeeld in Duitsland. De koploper Borussia Dortmund. Ja. Half uurtje bezig tegen Freiburg. En ook daar nog altijd 0-0. En voor Rotterdam en omstreken. Het gaat goed met Feyenoord. Het staan 4-1 voor tegen Willem. 2. 69 minuten gespeeld. Bas Tiggeler blijft daar natuurlijk gewoon op zijn post. En zo meteen in het Radio 1-journaal. En ook daarna hoort u uiteraard het slot van deze wedstrijd. En dat zal zijn in het instituut Itzada van de VPRO. Langs de lijn is weer terug vanavond om 10 uur met Jeroen Stomporst. Genoeg over na te praten over deze vrije 31ste competitieronde. En Studio Voetbal. 10 over 10. Dat hebben we ook nog, ja. Fijne avond, bedankt voor het luisteren. Wat is het literair-politieke reisboek van het afgelopen jaar? Thuis leer je de wereld kennen. Op reis jezelf. Wie wint de VPRO Bob den Uylprijs 2011? Mijn ogen gericht op de horizon. En de winnaar is... Het zien van de wereld. Luister dinsdag naar de ontknoping in Villa VPRO. Iedereen is altijd op weg. We zijn allemaal reizigers. De Bob den L-Prijs 2011. Dinsdagmiddag half vier in Villa VPRO. Als ik een atlas opensla... Radio 1. Het nieuws van alle kanten.